Mevrouw Tulp, welkom hier. U hoeft hier niet te kloppen. Dag, meneer Koning. U kent Muller? Ad Muller. Carla Tulp. Gaat u vast zitten. Ik haal Michelaar even. Gert, Carla Tulp is hier. D dag. Hallo. U bent er dus. Ehm... Um, eerst maar dit. We noemen elkaar hier allemaal bij de voornaam. Uh, Wiggelaar heet Gert... en ik ben uh, Maarten. Dat is ook eens de enige Amerikaanse gewoonte... die we hier hebben overgenomen, hoop ik. <laughs> um, je krijgt een eigen kamer. Gert zal je die straks wijzen... en het bureau met je rondgaan. Hij zal je verder ook begeleiden... maar voordat hij dat doet... Zou ik je eerst aan de, de directeur voorstellen? De directeur heet Balk. Zullen we dat dan eerst doen? Moet ik mee naar Balk? Nee, ik breng haar hier wel weer terug. Jouw kamer, uh, Carla, is hier direct bovenaan de trap. Uh, daar zijn verder ook nog wat kamers van de andere afdelingen... en van de tekenaar en de correspondentenadministratie. Op deze etage zitten wij, Gert zal je daar straks wel rondleiden, op de eerste verdieping zit Balk met de afdeling volksnamen en beneden zitten de afdeling volkstaal, de administratie en de bibliotheek. Dat krijg je ook nog wel te zien. Uh, hier zit um, Simon Hoevers. Simon Hoevers. Hallo. Simon werkt op de afdeling volksnamen. <coughs> Simon. Carla Tulp komt bij ons werken bij het carnavalsonderzoek. Gefeliciteerd. En uh, hier zit Balk. Jaap, ja. uh, ik wil je mevrouw Tulp voorstellen. Hm? Mevrouw Tulp zit op de tapplaats van het hoofdbureau. Balk. Hm. Ze wordt op het carnavalsonderzoek gezet. Juist. Wat is uw studierichting? Antropologie. Bij professor Box? Nee, nee, nee. Ze komt van de VU. Net als Wigelaar. Dan krijgt u een interessante aanvulling op uw studie. Heeft ze al contact gehad met mevrouw Bavelaar? Vorige keer. Breng haar er dan van op de hoogte dat ze begonnen is... en laat haar dat doorgeven aan het hoofdbureau. Eh, tuurlijk. Succes. Meneer Koning wijst u verder de weg wel. Ik breng je nu naar Gert. Hij zou je dus wegwijs maken. Daarna spreken we elkaar alweer... Gert! Ik kom! Ga maar naar binnen. Denk je dat dat wat is? We zullen zien. lijkt me wel weer een ijskouw. En zo een hebben we er al. Zo een niet. Christmas koffie drinken. Maarten, hoe gaat het op het departement? Kan ik jou misschien even onder vier ogen spreken? <laughs> Tuurlijk. Alleen is dat in dit gebouw niet zo eenvoudig. Um, waar moeten we dat doen? In de colleges dan maar. Ik ga je gang. Nou, ik. Uh... Wend me maar tot jou, omdat Balk zo ontoegankelijk is. Hij ziet de ernst van de situatie blijkbaar niet in. Wat ik je nu ga zeggen is vertrouwelijk. Je moet daar verder ook maar niet over praten. Maar het stuk dat Balk het vorig jaar over jullie instituut naar het departement heeft gestuurd, is daar heel slecht gevallen. Hij heeft eigenlijk alleen die vier stukken van de afdelingshoofd aan elkaar gepakt, terwijl het departement nu juist van hem had verwacht dat hij er een eenheid van zou maken. En ze zijn ook nog heel ongelijk. Maar het instituut is geen eenheid. Ja, dat weet ik ja. En dat zou jullie, als er straks een keuze gemaakt wordt, wel eens fataal kunnen worden. Het AP-Beerta-instituut is een van die instituten die wordt genoemd als er over de invulling van de bezuinigingen gepraat wordt. Hoeveel moet er eigenlijk um, bezuinigd worden? Op het ogenblik wordt er gesproken over 20%. Maar het kan gemakkelijk nog meer worden, dat hangt van de minister af. Dat is een boel. Dat is een heleboel. Maar je begrijpt wel dat dit percentage nog vertrouwelijk is. Ik zal met Balk over praten. Ja, en maak hem dan ook duidelijk dat hij in mijn persoontje een aanspreekpunt heeft. En dat hij daar gebruik van moet maken. Dat zou ik doen. Um, blijf jij hier nog? Nee, ik... Uh... Ik heb een afspraak op het hoofdbureau. Maar Balk die kan mij altijd op mijn werk bellen. En s'avonds thuis als hij me daar niet treft. Ik dan... zal zeggen. Je nieuwe werk bevalt je wel. Hè? Het, is, het is bijzonder interessant. Je hebt er geen spijt van. Nee. Dit is eigenlijk het werk dat ik altijd al heb willen doen. Dat doet me plezier Wim. Tot ziens. Ik praat er met Balk over. Hebt u al een tweede kop voor me, meneer Wichtbold? Ik hoor dat we misschien worden opgeheven. Wie zegt dat? Dat zegt bracht. Dat heeft hij dan zeker uit kaartje. Hij heeft het van bosman, zei hij. Ik weet voor niks. Wat zouden dan met al die boeken moeten? Daarom. We worden niet opgeheven. Volgens Wim Bosman wil het departement 20% bezuinigen op de instituten... en wordt daarbij het AP Beerta-instituut genoemd. Nee. En wat doe je daar nu aan? Ik zou het niet weten. Afwachten? Ze heeft nog nooit veldwerk gedaan. Dat had jij toch ook niet? Nee, maar dat is toch krankzinnig. Allemaal hebben dus ze zitten ploeteren in Zuid-Amerika of Afrika de twee enige antropologen die nog nooit veldwerk hebben gedaan, gaan samen op pad. <lacht> Hoe verzin je het? Waar is ze nu? Op de kamer. Ik, ik heb haar mijn lezing gegeven. Die zit ze nu te lezen. Dat, dat was toch wel goed? Tuurlijk. Jij leidt haar toch op? Ja. Ja. Ik leid haar op. <lacht> ik leid haar op. Hoe was het vandaag? dat nieuwe meisje? Ook goed. Dat doet Gert. Kan hij dat? Ja, nee. waarom niet? Omdat hij zo onzeker is, zeg je altijd. Ja, maar dit kan hij wel, denk ik. Hoop ik. AP Beerta instituut is één van die instituten die wordt genoemd als er over de invulling van de bezuinigingen gepraat wordt. Zodra hij in bed lag kwamen de ideeën alsof er een knop werd omgedraaid en de machine begon te draaien. Hij vervloekte die eigenaardigheid en probeerde vergeefs de stroom af te dammen door op zijn andere zij te gaan liggen en weer op zijn andere zij. Hij hield zichzelf voor dat het zinloos was, dat hij zich druk maakte om niet, maar hij wist tegelijk dat dat zinloos was en dat ze gedachten net zo lang in zijn hoofd zouden ronddraaien tot ze hun plaats gevonden hadden en zich aan één hadden gevoegd tot een sluitend systeem, zodat hij zich tenslotte gewonnen gaf en ze de vrije loop liet. Woelend in zijn bed formuleerde hij de argumenten die alle denkbare bezwaren van balk, randjes en de rode moesten weerleggen, ontwierp voor elke afdeling een onderzoeksprogramma... dat aansloot met wat ze nu deden... en tegelijk naadloos paste in het geheel... en sliep tenslotte in vlak voor de weg. Hoe heb je geslapen? Ik heb niet geslapen. Heb je niet geslapen? Bijna niet. Oh, dus je hebt wel geslapen. Misschien een half uur... Heb je dan in godsnaam gedaan? Heb je weer liggen denken soms? Ja. Wat heb je dan liggen denken? Ik heb een onderzoeksprogramma voor het hele bureau ontworpen. Heb je aan het bureau liggen denken? Ja. Waarom? Omdat we anders misschien worden opgeheven. Worden jullie opgeheven? Daar weet ik niets van. Omdat we geen eenheid vormen. Maar dat zou toch zeker prachtig zijn als jullie werden opgeheven... Daar zou je toch zeker blij om moeten zijn? Ja, natuurlijk zou ik daar blij om moeten zijn, maar ik voel me ook verantwoordelijk. Als jij nou van blijdschap niet had kunnen slapen, dan had ik dat kunnen begrijpen. Maar een onderzoeksprogramma ontwerpen, omdat je wordt opgeheven, hoe haal je het in je hoofd? Oh. Jaap, mm -hmm. heb jij Wim Bosman gisteren nog gesproken? Nee, heeft u het ook gehad over de kritiek van het departement op ons beleidstuk? We zouden natuurlijk vrij gemakkelijk meer eenheid aan kunnen geven. Wat de drie afdelingen verbindt is de belangstelling van Beerta voor regionale verschillen. Daar is het correspondentennet voor opgebouwd. We zouden daar de sociale verschillen aan toe moeten voegen... zodat we het instituut worden voor de bestudering van groepscultuur... Het verschil met Beerta is alleen dat wij die verschillen niet meer statisch zien, maar als een fase in een proces. Dat zou in al onze onderzoeken de gemeenschappelijke noemen moeten zijn. Veranderingen in de cultuur van groepen, veranderingen in de taal, veranderingen in de naamgeving. Het zou niet moeilijk zijn om een hele reeks onderzoeken rond die thema's te formuleren, met als belangrijkste rechtvaardiging dat in alle gevallen gaat om de Nederlandse cultuur. Wij interesseren ons al lang niet meer voor regionale verschillen. Lees mijn artikelen maar eens. Dus je ziet er niets in? Nee, maar ik geloof ook niet dat we ons over een opmerking van Bosman zoveel zorgen moeten maken. Ja, ja, ja, je hebt de de telefoon het telefoon van Bosman? Ja, dat heb ik. Ik heb er met Henk over gepraat, over dat we misschien worden opgeheven. En Henk zegt dat we uh, drie verdedigingslinies moeten aanleggen. één rond het instituut, één uh, rond de afdeling samen met het muziekarchief... en één rond ons eigen bureau. Uh, dan heb je kans dat we het overleven voor ze ons bereikt hebben. In ieder geval moeten we onze huid zo duur mogelijk verkopen.